Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlandse kiezers heeft geen idee wie de raadsleden in zijn of haar gemeente zijn. Ze kennen geen enkele lokale politicus, ook niet van horen zeggen. Het blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het AD. Premier Rutte vindt het nog niet nodig om een handelsmissie naar Rusland af te zeggen, ondanks de spanningen rond de krim. Vooralsnog gaat het allemaal door, zei de premier in Pauw Witteman. Minister Kamp gaat in mei met bedrijven uit de olie- en gassector naar Rusland. En ook wat Kamp betreft gaan de voorbereidingen van de reis gewoon door. Na Europa en de Verenigde Staten komt ook Japan met strafmaatregelen tegen Rusland. Besprekingen over een investeringspact en versoepeling van de visumplucht worden opgeschort. Japan noemt het referendum over onafhankelijkheid van de Krim illegaal. De PvdA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Soest... ...Osman Soena weigert zich terug te trekken... ...ondanks het verzoek van de partijleiding. Soena wordt verdacht van het ronselen van stemmen van moskee-gangers. Justitie onderzoekt of Soena moet worden vervolgd. De PvdA-top heeft nu aangekondigd dat Soena zal worden teruggevloten. Werknemers in de luchtvrachtafhandeling op Schiphol... ...gaan binnenkort 24 uur staken. Werkgever Avia-partner Cargo wil de staking verbieden, met een kort geding, maar de rechter heeft het bedrijf in het ongelijk gesteld. Het meldt FNV-bondgenoten. De werknemers willen een betere cao. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist jongetje uit Amsterdam-Osdorp. Pedro Ates, van 9 jaar, ging gisterochtend naar school, maar kwam daar nooit aan. Hij droeg bij zijn verdwijning een blauw jek, een spijkerbroek en blauwe schoenen. Hij reed op een blauwe gazellenfiets. Het weer bewolkt in de loop van de middag en avond vanuit het noordwesten buien. Aan zee veel wind. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 100 kilometer files Het is een normale ochtendspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Knoop Diemen 3. A2 Eindhoven richting Utrecht... bij de Afentkerkdriel 5 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almere -Buiten West en Muidenberg 9 kilometer. Nog de nasleep van een ongeluk op de A1. A8 Zaandam richting Amsterdam... bij Oostzaan 4. A9 ook maar Amstelveen... tussen Beverwijk en Badhoeverdorp 7 kilometer. A12 Utrecht richting... De Den Haag bij 3, A 13 Den Haag Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A15 Nijmegen Gorkum bij Waddenoien ook 3. A 16 Breda Rotterdam voor knooppunt en 3 kilometer. A 20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt en 5, en op de A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Lekker begin van uw aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. Dit deden we samen met de Single for Prince en de Raspberry Berry. Het is acht over twee, een hele goede middag en inderdaad welkom bij de aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. En tegenover mij zit hij weer hoor, Albert-Jan. Goedemiddag en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, euh, flauw zonnetje hè? Een flauw zonnetje, inderdaad. Gisteren een volle zon en vandaag een flauw zonnetje. Of dat zo blijft, dat wordt hier natuurlijk allemaal rond de klok van half drie... tijdens het weerbericht. Rond de klok van half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand... want de komende dagen, zeker weken, zijn er weer van allerlei activiteiten in... en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Al vijf het vaste item, het dier van de week. En die luistert deze week, deze, dag, deze week naar de naam Teun. En liefhebbers van het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Ja, het is een bewerking van een zongtekst uh, van, een, uh, een van uh, Bram van Meulen. En het, gaat, het zal u niet verbazen als het deze keer over politiek gaat. Want we krijgen natuurlijk een gigantisch drukke week uh, met de politiek. Maar daarover straks meer. Rond de klok van kwart over drie gaan we bellen met onze verslaggever Joop van Nes. Want die heeft nieuws voor ons en dat heeft betrekking op de hockey en op handbal. En uiteraard volgen we vandaag voor u ook de eredivisie... en de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden. We kijken straks terug even naar de start van het Formule 1 seizoen. En dat was vanmorgen om 7 uur live te volgen op dat speciale sportkanaal. De Formule 1 van, de Melbourne, van Melbourne in Australië. En natuurlijk veel lekkere muziek. Gewoon blijf luisteren naar Zandvoort op zondag bij CFM. En hier is de nieuwe single van Avicii... I don't know just how it happened I let down my guard Swear I The telex machine is kept so clean, and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't defeat keen no it ain't so neat. To admit defeat, they can see no reasons, cause there are no, no. reasons why. To play with the toys a oh, while, well, and school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bull hole crackles, and the captain tackles with the problems and the hows and wives, And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Op de zondagmiddag van uh, CFM gingen we terug naar 1979. En daar we samen met deze single van de Boomtown Reds, Je hoorde I Don't Like Mondays. Dat geldt waarschijnlijk voor velen van jullie, hè? Bleh. Bleh. Bleh. maandagmorgen. Daarvoor trouwens de nieuwe single van Affici. Dat was Addicted To You. Eigenlijk moet ik nou zeggen... Le -lu, le -lu, le -lu. Oh ja. Hier is een politiebericht. Ja, de politie zoekt getuigen van een beroving op de Zandvoortse Laan. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de beroving van een 16-jarige jongen in Heemstede. De jongen kwam na middernacht aangifte doen op het politiebureau. Hieruit bleek dat hij zaterdagavond rond 11 uur op de Zandvoortse Laan... ter hoogte van het NS-station Heemstede-Aardenhout was beroofd door een groep jongens. Sommigen vanuit deze groep reden op een fiets, enkele op een brom- of snorfiets. Eén persoon uit deze groep had een mes bij zich... en dwong de 16-jarige jongen onder bedreiging van het mes... om onder andere geld af te geven. Van de dader is het volgende signalement bekend. Ongeveer 16 jaar oud, 1,85 meter, 80 tot 1 meter 85 lang... hij droeg een donkere jas met lichtkleurige bondkraag en capuchon. Sprak gebrekkig Nederlands, had donkerbruin tot zwart haar. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen. Mensen die meer informatie hebben over de beroving van zaterdagavond rond 11 uur... nabij het NS-station in Heemstede of mensen die meer kunnen vertellen over de dader. Mogelijk in combinatie met de groep jongeren worden vriendelijk uh, verzocht... contact op te nemen met de politie in Haarlem. Heeft u informatie? Belt u dan SVP telefoonnummer 0900 8844 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan SVP met meld misdaad anoniem via telefoonnummer 0800 7000 0800 7000. Tot zover dit korte politiebericht. Zometeen gaan we eens even kijken naar de standen in de eredivisie en de wedstrijden die vrijdag en zaterdag al gespeeld zijn. Maar er is nieuwe muziek onderweg. Hier is Alan Clark en zij single heet Whatever. I would always try Nothing that I did was good enough van ons, he, deze Alan Clark. Zandvoort er geweest en uh, je zijn nieuwe single of whatever. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40, geef hier een protestlied van Aman en Ben Ik Te Min. Wil je blijven? Oké. Okay.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 en dat je pa zo'n succesvol zakenman was, met andere woorden. Wat ben jij je boer, maar ben ik daarom te min. Ben ik te min, omdat je ouders meer poek hebben dan de mijne. Ben ik te min, ben ik te min, omdat je pa in een grotere kar dan de mijne.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 ...dat ik niets om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop... ...en ben ik nou te min. Wat kan die toch mopperen, hè? Wat ben kan, ik kan ik die toch mopperen, die man? Die hadden met de single van alweer heel veel jaren geleden. Dat was Ben ik te min. Het is zeven minuten voor half drie geworden bij Zandvoort op zondag. We gaan eens even kijken naar de eredivisie, Albert-Jan. Ja, en dan gaan we weer terug naar afgelopen vrijdag. Want toen speelde SC Kambuur thuis tegen RKC Waalwijk. En SC Kambuur kwam met 3 tegen 2 van het veld af. Dus SC Kambuur wint van RKC Waalwijk met 3 tegen 2. Gisteren zijn er drie wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. De eerste is Vitesse tegen PSV. De zevende overwinning op een rij voor PSV <lacht> werd daar 1 tegen 2. Dan hebben we Ado Den Haag thuis tegen FC Groningen. Ado Den Haag won deze wedstrijd met 2 tegen 1. En dan wedstrijd nummer 3 van gisteren... Herakles Almelo tegen Roda JC. Eindslot voor die wedstrijd 2 tegen 1. En vanmiddag om half 1 begonnen... inmiddels ook afgelopen FC Twente thuis tegen AZ. FC Twente na een 1-0 achterstand... toch winnend het veld af met 2 tegen 1. En zo meteen om half 3 gaan er een drietal wedstrijden starten. NEC tegen FC Utrecht... Smolle tegen Coët Eagles en Feyenoord tegen SC Heerenveen. En dan om half vijf NAC Breda thuis en ontvangt Ajax om half vijf. En uiteraard houden wij de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Als dus wij dat zouden proberen, Albert Jan, zo hoog zingen... zou niet goed zijn voor onze stem, hoor, denk ik. Niet echt, nee. Niet echt. niet Je echt. hoorde de dus ziel van Kate Bush en de Watering Heights. De weerbericht. Het is twee minuten over half drie. Tijd om te gaan kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Het woord is aan collega Vos. Nou, ik kijk niet meer naar buiten, hoor. Nee, de wat? zon schijnt weer, hè? Ja. Het weerbeeld ziet er op deze zondag, zoals u ziet, prima uit. Het blijft droog en er zijn flinke periode met zon. De west- tot noordwestelijke wind waait matig in de polder en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot en met 6. En de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 13 graden. Een ideale middag om een heerlijke frisse strandwandeling te gaan maken. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind. De temperatuur daalt naar 7 tot 8 graden. Morgen schijnt aanvankelijk af en toe de zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige westelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Dinsdag schijnt ook geregeld de zon en is het droog, maar woensdag kan er vooral in de ochtend wat lichte regen vallen. De donderdag verloopt weer droog, maar vrijdag lijkt een kletsnatte dag te worden. Kortom, het wordt dus allemaal wat wisselvalliger. De temperatuur ligt rond de 12 en 13 graden. Maar donderdag is het een stuk zachter met 15 tot 16 graden. Al dus Rico Schreuder. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op de website van onze eigen weerman Lex van Doornen. www.meteopagina.nl En onze weerman Lex van Doorn, die was van de week jarig. Nogmaals van harte gefeliciteerd Lex... Misschien heb je het gisteren niet gehoord, maar toen hebben we deze plaat ook voor je gedraaid. Dus we doen er nog even dunnetjes over op deze zonnige zondagmiddag. Hier is de singer van Crowded House, een van jouw favoriete platen. En je heet Do With You. zondagmiddag van ZFM uh, met twee hits non-stop. Als eerste story weer waiting with you van Crowderthuis... gevolgd door deze, de twaalf hits van uh, het nummer Spink van Jimmy Bohorn. Ja, het is weer tijd voor een uh, kort bericht. En uh, ja, de Zandvoorters zijn ermee geconfronteerd. De verhoging van de OZB, Albert-Jan. De woonlasten in Haarlem is het laagst... en in Zandvoort is de grootste stijger. De vereniging Eigen Huis heeft de woonlasten voor 2014 in alle Nederlandse gemeenten op een rij gezet. Bij een vergelijking van de gemeentes, gemeenten in Zuid-Kennemeland... blijkt dat Haarlem het goedkoopst is. Zandvoort laat een enorme stijging zien. Vooral de OZB gaat in onze gemeente behoorlijk omhoog. In Haarlem stijgen de woonlasten licht... met 2,4 ten opzichte van 2013. Die stijging zit hem in de onroerend zaakbelasting... die met 5,17 omhoog is gegaan... en de rioolheffing. Die laatste steeg zelfs met 6,16% ten opzichte van 2013. De afvalstoffingheffing laat ten opzichte van 2013 een daling van 1,19% zien. Maar liefst. Maar is met 332 euro per jaar voor een meer huishouden wel nog steeds het hoogst van de regio. En in Zandvoort stijgen de gemiddelde woonlasten in 2014... met 6,1 ten opzichte van 2013. Opvallend daarbij is dat het zowel de afvalkostenheffing... als de rioolheffing behoorlijk dalen in onze gemeente. Dat gebeurt met respectievelijk 3,6 en 4,9 De stijging is dan ook volledig te verklaren... door de enorme OZB-stijging in Zandvoort. Die gaat ten opzichte van 2013 met gemiddeld... liefst 24,72 procent omhoog. Aldus de vereniging Eigen. Huis. En dat is een behoorlijke stijging. We kijken nog even naar de wedstrijden in de Eredivisie. De wedstrijden die om half drie gestart zijn. Hebben we nek tegen FC Utrecht. Daar is nog niet gescoord. Hetzelfde geldt voor Pexwolle Zwolle tegen Ahead Eagles. En eveneens voor Feyenoord tegen SC Heerenveen. Mocht er wel gescoord worden, dan hoor je dat uiteraard bij Zandvoort op zondag. Signs. Seek it out and ye shall find the holes But I'm not that Makes me feel alive. Bij CFM. We zijn ze elke vrijdagmiddag uit tussen 3 en 5 in de Euro Breakdown met Jos van Dam. En ook deze staat daarin genoteerd worden: One Republic en Counting Stars. Het is 10 minuten voor drie uur geworden. Wat zie jij er goed gekleed uit vandaag, Albert Jan? Dankjewel. Ben je al naar een modeshow geweest, of niet? Nog niet, want die is er volgende week. Dinsdag. Heel, Kijk, heel Goed dat je me daar even aan herinnert, uh, Rob. Want uh, in samenleving... verder zegt krank niks over hoor. Je nee. hebt hem niet nodig. Dan mm. Dank je. Mm. In samenwerking met de boutique Rosa Rito en Plonis Haarwinkel organiseert Slender U Zandvoort komende dinsdag 18 maart een modeshow. De shows 1 om 4 uur en dan nog 1 om 8 uur worden gepresenteerd in de locatie van Slender you aan de Weg. De toegangskaart A 5 euro, inclusief hapje en drankje, is tevens een lot voor de loterij met mooie prijzen. Kaarten zijn beperkt verkrijgbaar uiteraard bij Rosa Rito aan de, uh, de Grote Krocht 20B en bij Slender U op Weg 56. Aanstaande dinsdag twee modeshows, 1 om 4 uur en 1 om 8 uur in Slender U. In samenwerking met Boutique Rosarito en Plonis Haarwinkel. Kaarten 5 euro, nogmaals. U kunt, u kunt kopen voor 5 euro bij Rosarita. Grote Krocht 20B en Slender U aan de Weg 56. En hier is Donald Fagan. Zandvoort, een zonneovergrote zondagmiddag bij CfM. Je hoorde de single van Daniel Fegen. Ja, wij moeten eigenlijk ook naar buiten, albert Jan. Nog even niet. Nee, maar we zitten wel gelukkig aan de kust, hè. Dat brengt ons meteen bij de laatste plaat voor het nieuws. En weer van drie uur. Wij zitten niet aan de Zeeuwse kust, maar aan de Zandvoortse kust. En daar zijn we heel blij mee. Hier is Bluff en aan de kust. Graag tot zo. De Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Warm fase 2 is hier nauwelijks nog berucht. Maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. Aan de kust, de Zeeuwse kust Waar de mensen onbewust zin in mosselfeest te krijgen En van eten slechts nog zwijgen Als ze zat zijn en De Zeeuwse kust. Waar ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan.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 I see.